Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een oud wethouder in Den Haag is niet schuldig aan corruptie. Richard de Mos, zo heet hij, en zijn partij kregen giften van bevriende ondernemers. Hij stuurde hen daarna bepaalde documenten of hij hielp ze aan vergunningen. Maar volgens de rechtbank heeft het een niet per se met het ander te maken. De verdachten, alle verdachten, worden daarom vrijgesproken van te lastiggelegde ambtelijke omkopingen. En als gevolg daarvan worden zij ook van de te legde deelname... aan een criminele organisatie vrijgesproken. Ik dank u allen voor uw aandacht. Het Openbaar Ministerie had 22 maanden cel geëist... en wilde dat de mos de komende jaren geen bestuursfuncties meer mocht doen. Het duurt nog even, de pepernoten liggen nog niet eens in de schappen... maar Sinterklaas weet al wel waar hij dit jaar in Nederland aankomt. De pakjesboot vaart binnen in het Zuid-Hollandse Gorkum... En als Pieter Smeerpoets en De Hoofdpiet hun werk goed doen, komen ze aan op 18 november om 12 uur. De Britse vicepremier treedt af. Dominique Raap werd beschuldigd van het pesten van collega's. En een onderzoek bevestigt dit gedrag nu. De vicepremier had van tevoren gezegd dat er niets aan de hand was en dat hij op zou stappen als het onderzoek bleek van wel. Raap zegt nu dat hij de lat voor grensoverschrijdend gedrag wel erg laag vindt. Hij is al de derde ervaren minister die weg moet vanwege zijn gedrag in een half jaar tijd. En ieder jaar leest een scholier tijdens dodenherdenking een tekst voor op de Dam. En dit jaar mag Luena uit Enschede dit doen. Ze gaat het hebben over haar Sinti-familie. Dat is een reizigersvolk dat tijdens de Tweede Wereldoorlog, net als de Joden, werd onderdrukt. Ik vind het toch wel echt een, een eer dat ik dat mag doen voor mijn familie. Omdat er wel uh, heel veel vraag altijd naar was, naar de Sintis. En um, ja, mijn familie is ook wel heel trots dat ik het mag doen. Louena wilde graag wat meer weten over haar eigen Sinti-familie. En heeft de laatste tijd veel over de oorlog gepraat met haar. Opa. En dan nog het weer: in het midden van het land een graad van 12 en veel wolken met regen. In het noorden en zuiden meer opklaringen met zon. Daar kan het wel 19 graden worden. Vanavond kan het overal gaan ommeren. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB: een spoedreparatie op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Knoop het Koenplein en Amsterdam, de Baarsjes 3 kilometer langzaam rijden en 10 minuten oponthoud. Komt omdat er twee rijstroken dicht zijn. Verder de A7, Zaanstad richting Horen. Bij afgrint Permanent Noord staat een auto in brand. De weg is helemaal dicht. Het is onduidelijk hoe lang dit gaat duren. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM.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 I'm an albatross. Yeah, Lori said she was a mouse Smoked the cheese and liked the pal in Ja, welkom bij uh, Morgen is het weekend, het eerste uur. Uh, ik ben alleen, Henny uh, is uh, ziek, mijn echtgenoot. En, uh, en Pim is op vakantie. Dus ik doe het alleen en we gaan weer allemaal cabaret nummers doen. We beginnen bij Wim de Bie met Alleen.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 zijn we krankzinnig of samen één God? Alleen met jou. Alleen. Met jou. Roy van Buren gaat voor de ene Ja Roy, welkom in de uitzending. Ik begon met alleen van uh, Wim de Bie, omdat uh, ja. dat ik alleen ben. vandaag alleen? Ja, ja, ja. Dus. Nou, gezellig. Ja toch? O, <laughs> nou ja, gelukkig kan je beter bellen. Hè? Ja toch, ik heb jou aan de telefoon, dan maakt mijn dag weer goed. Gezellig, gezellig. <laughs> nou ja, er is uh, hoop uh, gebeurd uh, in, ons, uh, mooie, uh, in ons mooie Zandvoortsen. Uh, ik ga eventjes, eventjes snel scrollen, want mijn internet lag er even uit, maar ik heb het weer. Nou, in ieder geval, um, ja, het is natuurlijk wel bekend de afgelopen dagen, of weken moet ik zelfs zeggen, het geweld rondom, uh, ja, onze uh, de natuurlijk. Uh, de vlaggen die uh, van de muren afgetrokken worden op in de vik worden gestoken. Ja. En het protest uh, heeft de gemeente Zandvoort daar ook aan meegedaan. Uh, en heeft uh, ook uh, de vlaggen uitgehangen, de regenboogvlag. En nou, als je door dorp uh, reed, zag je ook op diverse plekken deze kleurrijke vlag. Uh, hm. Vlag staan. En ja, Zandvoort is toch, uh, toch wel een beetje een dorp die, die ook daar pal, uh, pal, achter, pal achter staat. Um, nou ja, dus dat is wel heel erg mooi. Ook natuurlijk met onze Pride at the Beach die we die elk ja. jaar hebben uh, is dit wel een mooi teken dat uh, dat het in ieder geval uh, ja, dat het in ieder geval uh, ook, yeah. dat Zandvoort ook mee uh, heeft, uh, heeft uh, gedaan. Verder, um, Verder hebben wij uh, in Zandvoort een hele mooie expositie... ...waar Zandvoort en natuurlijk volop mee gaat, beroemd Zandvoort. Hè. En uh, rondom beroemd Zandvoort is er ook uh, een, ja, een speciaal voor de, voor de, voor de dorp, uh, voor de bewoners... ...maar ook buiten dat, uh, voor kinderen workshops uh, georganiseerd. En dat uh, valt onder de academie... En de academie, dit keer heet, beroemd Zandvoort. En zij hebben uh, op uh, nou, die diverse weekenden allemaal workshops gepland voor kinderen. En vind je dat nou uh, leuk en je bent benieuwd? Want dat is gewoon een beetje een stelgrijp. In ieder geval schaduwtekenen heb ik gezien fotograferen. Uh, ik zag heel veel uh, en heel veel andere uh, grappige. Dingetjes uh, nog uh, uh, staan. Um, die zijn allemaal te vinden op sandvoortisite.nl uh, bij de evenementen, evenementenkalender. Mm -hmm. En uh, die evenementenkalender is dus op sandvoortisite.nl uh, te, te staan. Um, verder uh, hebben wij uh, allemaal uh, andere mooie dingen. Uh, waaronder, Zandvoort is weer een wetgehouder, uh, Rijker. En uh, onze wethouder heet uh, Jan de, de, de Kloet. En die uh, is uh, officieel geïnstalleerd. En um, dus dat is wel uh, uh, heel erg fijn dat die, dat die wethouders weer uh, compleet zijn. En dat er weer werk aan de winkel is natuurlijk. Ja. Hè, ja. Want uh, ja dat is wel een, een, een dingetje. Want uh, elke keer weer een wethouder minder. Dat betekent veel meer werk voor de anderen. En er is, zijn wel heel veel andere dingetjes te het verwerken natuurlijk in onze gemeente. Ja, absoluut. Um, zo zie je maar natuurlijk ook gisteren. Daar hebben we het zo meteen nog wel even over. Verder uh, heb ik gisteren gesproken met uh, wethouder... Uh, ...over wethouders gesproken... Uh, wethouder uh, Hendricks. Uh, uh, ze hebben een nieuw systeem in Zandvoort. Goedkoop parkeren in uh, Zandvoort voor uh, toeristen. Er zijn uh, 5000 uh, plekken beschikbaar gesteld... waar mensen een dagkaart van 15 euro kunnen kopen. En dan kunnen ze een hele dag in ons uh, dorp uh, staan. En dat, uh, daar spreken we vooral over uh, Paar Noord, uh, parkeerplaats, uh, De Zuid. Uh, als je daar geen uh, AZC gaat zitten. Er ja, zag ook uh, borden staan met uh, goedkoop ja. parkeren. Ja. ja, en die borden zijn gisteren onthuld door wethouder Hendricks. En daar hebben wij een item over gemaakt. Okay. Uh, samen met de wethouder. langs de weg bij een Unicum. Ja. En dat is te dus op onze Facebookpagina, Zandvoort. Verder uh, is Vintage het Zandvoort weer neergestreken in Zandvoort vandaag. Uh, ik sprak uh, gisteren Michel Vaas, de hoofdorganisator van het evenement. van dag 1. En uh, hij had er in ieder geval heel veel zin in. Uh, hij hoopt natuurlijk op mooi weer, al is dat niet heel erg voorspeld voor komende week, uh, weekend. Uh, maar de autootjes en zo zijn weer naar ons dorp aan het rijden. De Volkswagens, uh, busjes, kevers, uh, allemaal ja. tot de uh, Mark One. Door Mark One. En uh, die zijn allemaal te bewonderen uh, op Parkeerplaats Zuid op dit moment. En uh, het ziet er weer fantastisch uit, want ik woon er aan de overkant. Mm. Het is echt uh, heel uh, erg uh, leuk om dat evenement te bezoeken. En wil je dat evenement bezoeken? Dat kan. Dat kan gewoon uh, vandaag. Uh, zaterdag en zondag en het uh, maakt niet uit hoe laat je komt uh, de autootjes staande, want ze maken er ook altijd een leuke camping van in de ja. avond en dan hangt er ja. altijd een heel leuk sfeertje, dus Absoluut. zeker de moeite waard ja. en je kan daar ook een drankje nuttig of een hapje eten ja. uh, verder uh, is er morgen natuurlijk weer uh, bij Goedemorgen Zandvoort bij, bij jullie zelf een heel uh, mooi programma uh, samengesteld door Hans Botman uh, in het Zandvoort Museum van 10 tot 12 live op ZFM te horen, uh, die uitzendingen zijn tot 3 juni bij, uh, bij het bij museum. museum, dus dat gaat hartstikke leuk en waar hebben ze onder andere Marco Deen over de uh, over de bewonersavond van gisteren uh, de, uh, de strandzaken uh, of de strandzaken van, van de camping, de Zandvoerde uh, en uh, ze gaan het ook over... ...Cubaanse muziek hebben. En een interview met Johnny Krijkamp. En natuurlijk dat in het kader van... ...Beroemd Zandvoort. En dat is vanmorgen van 9 tot 12... ...op uh, ZFM Zandvoort natuurlijk. En je kan ook het museum uh, bezoeken. Ja, en... Uh, ...ik heb nog twee dingetjes. Um, tot slot, in voor qua nieuws... Uh, ...is het zo dat... Uh, ...dat gisteren natuurlijk... ...ik had het net al heel even over... ...de bewonersavond... Uh, was van, uh, van uh, de gedeelte de, de van Zuid-Zandvoort. Zuid mm -hmm. En uh, omdat natuurlijk daar uh, een mogelijk een ACC ja. wordt uh, geplaatst. En uh, burgemeester David Molenburg, de COA, en, uh, en uh, wethouder Hendricks, daar heb je hem weer uh, die. Uh, hebben daar een presentatie gegeven wat de plannen zijn en hoe het allemaal in zijn werking gaat. En zo. Uh, je merkte best wel uh, een, een sfeertje ontstaan uh, met de presentaties. Een beetje ook een lachende sfeertje. Want. Uh, ja, ...waarom kan je een bestemmingsplan daarvoor wel veranderen... ...en niet voor een speeltuintje uh, bijvoorbeeld... ...of uh, dat mensen zich toch zorgen maken over de veiligheid in Zandvoort... Uh, ...ook was er iemand die zich zorgen maakte van... ...ja, er is geen openbaar vervoer voor deze mensen... ...hoe komen ze dan bij het station? Nou ja, dat werd heel makkelijk uitgewijfd... Uh, ...er zijn heel veel fietsen beschikbaar bij het COA... ...en die krijgen deze mensen dan om heen en weer te kunnen fietsen naar, naar het dorp... Uh, ...ga zo maar door... En natuurlijk de natuur, dat was natuurlijk ook wel een heikelpunt, uh, dat, uh, dat het, de natuur... Uh, ja, natuur uh, uh, in 2000-gebied is het. Ja, dus dat uh, ja. was ook wel uh, uh, een, een, een, een, een vraag. En uh, ja. we, we zullen het weemaken. Dus uh, we gaan het ook zien, want het is nog helemaal niet door de Eerste en de Tweede Kamer heen. Dus ik, ik als persoon zegt van ja nou, is dit niet een beetje te voorbarig zo'n presentatie ja. en die brief want uh, ja laat het eerst die twee, eerste kamer in ieder geval doorheen te gaan en als de tweede kamer doorheen gaan ja dan word je verplicht als gemeente dus ik denk dat de gemeente ook wel een beetje voorbarig is met, uh, met uh, dit uh, evenement maar die presentatie en die bijeenkomst gisteren duurde heel erg lang hoor, meer dan twee uur heeft die geduurd zo. en uh, ik dacht op een gegeven moment toedelo, ik ga lekker naar huis want uh, mijn uh, maag rommelde hm. en uh, maar uh, ik hoop binnenkort wel een wethouder en een uh, paar raadsleden ja. te spreken. Want ik, uh, Wat ik aan de reacties van de raadsleden zag, zijn ze niet helemaal uh, blij met dit plan. Ah, Oké. Okay. Dus, uh, maar goed, in Noord gaat het heel erg goed. Daar, uh, daar heb je toch die uh, Oekraïners zitten? Ja, alleen dat is geen AZC. Dat is een opvang voor, uh, voor deze mensen. En... Um, en dat gaat hartstikke goed. Ja. Alleen dit gaat natuurlijk wel over andere vluchtelingen dan die bij het AZC komen. En we uh, spreken natuurlijk wel eens van uh, gelukzoekers of uh, ja. economie, economische vluchtelingen. En uh, ja, dat moeten we dan maar uh, eventjes uh, zien of dat allemaal waar is. Maar in ieder geval, het gaat over uh, vluchtelingen en geen statushouders. Dat is wel één heel belangrijk punt ja. van het COA. En hoe het verder loopt. Want als het door de Eerste en de Tweede Kamer komt, dan moeten we vluchtelingen gaan opvangen. En op welke plek dat dan gaat gebeuren, dat is een groot verhaal. Ja. En we hebben vijf plekken uh, op het oog, uh, waarvan Parkeerplaats de Zuid uh, de, de, de beste was. Uh, ja. en, en ook wordt, uh, uh, in mei wordt, uh, ja, gaat daar uh, het geme de gemeenteraad over stemmen. Dus ja. ik ben heel benieuwd. Ja. Hey, hoe gaat het met, uh, met jullie grote evenementen in Noord? Nou, dat was inderdaad tot slot wat ik daarover wil vertellen. Uh, het gaat echt heel erg goed. Volgende Mooi. week is de deadline van het programmaboekje en de sponsoring. Er kunnen nog een paar sponsors bij, uh, bij uh, komen. En, um, en, en verder, Ja, we kunnen melden dat er een extra panna knok wordt geplaatst bij het evenement. We gaan nog een extra voet uh, uh, uh, over ons. Printkort komt te staan, waar, uh, waar, waar een heel mooi, uh, waar voor jongeren worden gestimuleerd om meer te sporten. De informatiemarkt loopt heel erg goed en voor de organisaties in de gemeente Zandvoort die nog niet op de informatiemarkt gaan staan, het wordt een heel leuk informa informatiemarkt. In combinatie met die kofferbakmarkt en de muziek wordt het heel gaat het heel druk worden. Dus het is zeker de moeite waard om een kraampje te huren om als informatie. Uh, Gevende organisatie uh, daar te staan. En vind je het nou leuk om op die informatiemarkt te staan? Dan, uh, dan kan je gewoon eventjes een mailtje sturen naar info.zandvoortsite.nl. Uh, wat ook leuk is, Circuit Park Zandvoort is sponsor geworden en uh, die heeft uh, uh, twee keer uh, uh, twee uh, kaarten beschikbaar gesteld voor uh, het hele weekend voor Historisch Grand Prix. Het zijn echt weekendkaarten. Okay. Dus dat is heel erg leuk. En ja. die worden wedstrijd tijdens de bingo. En um, we hebben ook nog de waarde van 500 euro. Uh, een geweldig uh, mooie prijs. Het heeft ook uh, met race te maken. Dan kan je met 20 man uh, naar, uh, naar een racing later gaan. En dan kan je echt over elkaar races zoals de echte Formule 1. Dus dat is wel heel erg vet. Ja. Dus, uh, dat kan je winnen tijdens de bingo. En uh, natuurlijk vele andere leuke prijzen. Dus uh, dat, uh, dat komt ook goed. En voor de kofferbakmarkt, we zitten voor de helft vol. Dus uh, wil je nog een plekje op die kofferbakmarkt, dat kan. Voor 15 euro heb je een plek of een zandverpas, Als je een zandverpas hebt voor 5 euro. Um, stuur een e-mail naar info.zandvoort.nl als je op de kofferbakmarkt wil staan. Het kan nog steeds. En uh, vol is voor ja. ja. Geweldig. Tot ja gedaan het, weer. Ja, leuk. leuk. Ja. Het gaat altijd heel goed. En ook de warmte die je krijgt van mensen. Ja. En, de, en, en ook de, de samenwerkingen die je ja. er krijgt. Uh, uh, ik vind nog steeds, er mag meer uh, samengewerkt worden in ons, uh, in ons mooie dorp. Ja. Ja. Uh, en dat kan beter. Maar dit is wel een begin hoor. Ja, maar wat een organisatie hè. Zo. We ja. hebben er wel ja. druk mee. Ja, zeker. zeker. Ja, zeker. Geweldig. Nee. Dan spreek ik jou volgende week weer. Ja, dat was, dat was hem weer. Volgende week spreek ik elkaar weer. Gezellig. Oké. Okay. Bedankt, Marja. Hey, doei Roy. Doei. Wij gaan nog even verder met de Meaning of Life van Monty Python. Why are we here? What's life all about? Is God really real? Are is there some down? What's the point of all these hoax? Is it the chicken and the egg time? Or are we just yolks? Or perhaps we're just one of God's little jokes? Where's so say the meaning of life Is life just a game where we make up the rules While we're searching for something our fate.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 En dit was een hele oude hoe ik daaraan kom. Volgens mij heb ik hem weggegooid, maar duidelijk niet. Marcel kan niet aan de telefoon komen. Dus ik uh, ga uh, voorlezen wat Ma uh, Marcel uh, aan mij gestuurd heeft. Het gaat uh, de 24e, dus van 9 tot 11, over uh, stoner metal. Stoner metal is afgeleide afge uh, variant van de eerder behandelde doom metal. Maar bevat invloeden van psychedelische rock en exit-rock uit de jaren 70. Het wordt ook wel de Stoner Doom genoemd. Veel van de bands waren beïnvloed door Black Sabbath. En velen zien hun album Master of Reality als een van de eerste stoner metal albums aller tijden. Mede dankzij het nummer Sweet Leaf, wat over marihuana gaat, wat de band destijds ook veel gebruikte. Het Sjarne kreeg zijn naam dankzij Palm Desert scene... dat begin jaren negentig ontstond dankzij de bands Kius en Sleep. De Palm Desert refereert uh, weer naar een woestijngebied nabij Californië... Uh, waar veel van die bands destijds vandaan kwamen. Veel bekende namen uit deze scene begonnen ook wel... Uh, begonnen ook in uh, Kiosk. voordat de bandleden in andere bands, zoals Queens of Stone Age Vu Manchu, Screaming Trees en Eagles of Death Metal uh, gingen spelen. Uh, de hele geschiedenis van deze marijuana-gevulde muziek kan komende maandag 24 april beluisterd worden op Play It Loud, hier op ZFM. Van 9 tot 11 uur. Waarvan ik dus, sorry Marcel, de verkeerde jingle draaide. Maar dat eet gewoon dom. Dus. Nou, ik heb nog een uh, liedje van Brigitte Kaandorp. Met uh, Andries Knevel. Het nummer gaat over een nachtmerrie. <tied> Het gaat niet altijd goed met mij.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 maar pas als je het eerst. Piano maak ik ook gebruik van. Van de meer dat die doet. We, we kwamen namelijk uh, gisteren al in de schouwburg. Toen lag er een briefje op de piano, daar stond op: Piano is kapot. Piano was helemaal niet kapot, maar er waren wat opgeschroten jonge lui in dit gebouw, die hadden op een papiertje gezet, piano is kapot. En dat papiertje hadden ze op de piano gelegd. Vandalisme. <lacht> ik zal er niet zo lang bij stilstaan, want volgens mij is er maar een kleine minderheid die zich aan dat soort zaken overgeeft. En we kunnen wel af gaan geven op zo'n minderheid, maar uiteindelijk zijn we allen ook al lid van de minderheid. Ja, u en ik worden alle twee al bij een of andere minderheid. Er zullen natuurlijk ook al mensen zijn die absoluut bij geen enkele minderheid horen. Maar dat zijn er dan ook maar zo weinig. Het eerste liedje dat ik vanavond voor u wil brengen is een lied uit het repertoire van een vroeger zo bekende kinderkoor van Knop tot Bloem. Inmiddels al omgedoopt door het bejaarde koor van Bloem tot Compost. En het gaat als volgt. De bovenkant, glazen scherven ingemetseld met de goede scherpe rand Naast de deur een bel met daarop twistend of volt Piet dan nog gezonder de trap, of komt wordt door de hond gemold Want e ik is kennelijk en I have a, oh, I have a, Oh, have a, I have a, a, I have a, I have a, Van have a, I slang a, Ik heb een zoontje tien jaar oud, die is psychisch gefixeerd Op zijn vader die hij haat, er is enorm gecompliceerd Schijnt een trauma iets te zijn, het houdt met ooit die poesverband Ik heb er een pleister op geplakt, want ik heb al in verstand van Inhouding op, heb ik en is voor Blijf het leven, het leven is leven, er is mijn oud en al bestoond. Ik heb ik, ik heb oh ik heb oh daarvoor doe ik gewoon. Het leven valt soms zwaar, het kan vaak moeilijk gaan Door treurigheid en sleur kan ik het niet meer aan Dan zit het mij niet mee, ik denk aan scheermes en aan gif Ik denk van tien hoog naar beneden En dan lach ik alweer grif Want ik haal ik Dames en heren, hartelijk welkom bij het programma EHBO is Mijn Lust en Mijn Leven. Ik heb als decor een pleister meegebracht. Oh, was dat een pleister? Ja, dat is een pleister. Ik heb nog een pleister bij mij, die is een slag kleiner. Die zet ik ook iets verder weg op het toneel. En dan krijg je een leuk effect. Want normaal gesproken is iets dat verder weg staat, dat lijkt al kleiner. Maar doordat ik dit tweede recordstuk bewust nog verder heb verkleind, krijg je een vertekend perspectief. Het toneel lijkt dieper dan het in werkelijkheid is. Ja, dat lijkt allemaal net gezichtsbedrag. Gevolg is dan ook dat wanneer je naar achteren loopt, wordt groter. Dus eerst u achteraan op het balkon moeite met mij te zien. Geef even een seintje, loop ik zo ver mogelijk door naar achteren. Daar heb had ik nog wat demonstratiemateriaal bij mee. Hey, Die man, hij sleept of niet? Ja. Yeah. Kunnen we dat dan doen? Nou. <lacht> <lacht> dan misschien heeft het geholpen, probeer dan nog eens. Fuck man, hè? Voor de nu volgende demonstratie heb ik het vrijwilliger in de zaal door. Ja, dat was uh, Herman Vinkers met EHBO. Uh, we gaan nu door met uh, Jenton en de Boer. Jenton en de Boer, dat zijn twee, uh, mensen, twee vrouwen die hebben ooit de Annie M.G. Smitprijs prijs gewonnen hebben uh, voor de coronacrisis ook op Oeral uh, gestaan. En uh, ja, maakten verhoren totdat uh, corona kwam.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 je cabaret, dat is van Donkey Shocking, dat is uit de jaren 70, als ik het goed heb. Ja, dat heb ik goed. En uh, met de mooiste meid. Nee. Ze was de mooiste meid van het hele dorp. Ze was de trots van alle ommelanden. Als je de schouders en der dikke kuiten zag, dan stond het water dadelijk in je handen. Als ze voorbij kwam op de oude vingersfiets en er stond een harde tegenwind, en elke kerel waar die kijken moest, het was een heerlijk Omdat zo betwiste allermooiste was we door het hele dorp met haar gegeurd Als er een in moest wezen, dan viel natuurlijk haar die eer te beurt En bij een voetbalcompetitie of een roeiwedstrijd bevochten ze elkaar als neven Want elke mededinker wist maar al te goed dat zij de prijzen uit mocht delen Zo was er ook een keer een soort concours Waarbij een hele dorp weer aan de kant zat Omdat dat dat jaar nogal goed wekker zat Was de eerste prijs een swing met zilveren handpad. Na afloop van de wedstrijd stond zij op het podium En naast haar stond de kampioen En de spanning sticht het op Want iedereen die was benieuwd wat of ze nou zou doen Zou ze het doen, zou ze het doen Dat was voor iedereen de vraag Geef ze hem een zoen, geef ze hem een zoen, geef ze hem de volle laag. Ze gaven hem een zoen, vanaf gezagen alle banden groen. En bloosend zei de winnaar, was ik maar haar minnaar, want wat heb ik aan die ploen. Enkel en alleen die zoen, die zoen, die zoen, daar was het om te doen. Die echter was nogal verdeeld, want alle mannen reven in de handen. Alleen de dames uit de buurt vooral de middelbare dames riepen als schande. En toen een enthousiaste ging het voorstel mee om elke maand een wedstrijd te gaan rijden, toen is dat afgeketst, omdat de vrouwen dreigden zich gezamenlijk. Maar toen het jaar op de dameskrans krans besloten, 100 jarige te gaan eren van wie men wist dat het zijn allerliefste wens was om ons nog te emigreren. Toen sprak die mooie meid, we sparen met z'n allen voor een vliegreis en die bitte gaan. aan. Toen kregen alle dames rode vlekken in de nek en dachten, oh, hoe moet dat gaan? Zou ze het doen, zou ze me doen, dat was voor iedereen de vraag geeft ze hem een zoen, geeft ze hem een zoen, geeft ze hem de volle laag. Ze gaven hem een zoen. Vanaf het avond, alle banden groen en blozend zei die ouwe: kon ik je maar trouwen? Want wat heb ik aan die poen? Enkel en alleen die zoen, die zoen, die zoen, dat is wel te doen. De dames van de kracht, die voelden toen te een lust op moord Moesten we, maar konden in de dus zwakte niet veel anders doen Dan drifte hun vriendinnen weg De week erop besloot toen elk actiecomité En elke dameskrans Als er iets in het openbaar te geven viel Dan kreeg die mooie meid geen schijn van kans Alleen de burgemeester was een vrijgezel Was zien de blind dat vaker voorkomt Die sprak die asfalt weg die straks wordt aangelegd Als het koninklijk besluiten door. Die zal ik openen, maar ik zou me enig vinden Als die mooie meid het met me dit. Toen dacht het heilig om niet twee O, oh je, meneer. al nou straks de plaats maar weet Zou ze het doen, zou ze het doen Dat was voor iedereen de vraag Geef ze hem een zoek, geef ze hem een zoek Geef ze hem de volle laag Ze hem me zoek vanafgezagen afgezagen alle dames groen de van voor de waren een vieze hoer Mensen stegen het fatsoen de Zoen, de zoen, de zoen, zoen, zoen Hoe kan ze dat nou doen? Ja, ja. En toen het lint al eindelijk was doorgeknipt reed er een grote limousine voor En de burgemeester en de mooie meid Die stapten in en gingen er door. Het hele comité heeft nog tot middernacht Met koude voeten Zouden ze het doen, zouden ze het doen dat is voor ons de grote vraag Blijft het bij een zoen, blijft het bij een zoen Of geeft die haar de volle laag Ze zijn het aan het doen Een oude bok lucht een blaadje Die mooie meid wordt nou, burgemeestersvrouw Ja, dat heb je van zo zo Zoende, zoende, zoende, zoende Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, Kuwait, op z'n sta. Op het karmaval geen centje pijn. Kun je nog volop in de olie zijn? Word je voor de long geflist? Het Arabier is er weer best, pak de zorgen naast je neer. Dat ben, zien we zien, we zien, we, we, we, morgen dan wel weer. Koolaad, koolaad, koolaad, kiela, kiela, kila, kiela, kiela, kiela, kiela, sa. kiela, kiela, kiela, kiela, kiela, kiela, kiela, kiela, kiela, kiela, sa. kiela, sa koe weet koe hoe koe ik, hoe weet koe hoe weet ik, hoe weet ik, hoe drie, barst een mens van hoe Hoezo ik, ook weet pardon, het weet toch nooit op de hoe als tegenpreisen hoe al weet ik, hoe weet we, zien we, zien we, zien we hoe we, ik, hoe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 Ja, dat was dus eerst uh, Donkey Shocking. Dat was een beetje de elitaire uh, um, cabaret. Hoor je ook al aan de uitspraak. Hè? Dat, dat is allemaal wat, wat ABN, wat algemeen beschaafd Nederlands. En uh, later draaiden we uh, Kielekiele Koeweit, Kiele Koeweit van Fast Majeur. Fast Majeur was uh, uh, een televisieprogramma waar al dit soort liedjes kwamen voor. Uh, en dit heb ik, draai ik eigenlijk voor het feit dat iedereen denkt dat we nu een nieuwe energiecrisis hadden. Nou, die hadden we toen ook, hoor. Dus. Wat ik nu heb is uh, Ton van Duinhoven met een Feyenoordse post uit uh, Krooswijk. Mijn naam is Krooswijk. Wij als uh, Feyenoord personeel moeten zorgen dat uh, de Kuip er hier uw, uh, bijleggen voor woensdag.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 Misschien dat we ze volgend seizoen een ander uh, poepie kunnen laten ruiken, ja. Je weet het maar nooit met voetballen. Misschien zit volgend jaar Ajax wel in de Ratsmedee, hè. Dat weet je niet. Je kan nog eens een klerenboot voorbij doen. Maar, uh, fijn, daar gaat het naar nou niet om. Woensdag komt dus uh, ajax hier in de Kuip tegen de Italiaan.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 Nee, ja, ik hoop natuurlijk uh, dat... Hij uh... gaat bijna niet aan mijn bek, maar dat, uh, dat Ajax wint. Je bent Hollander. Ja. Yeah. Nee. Ja, je bent Hollander. Maar oh, ja... Het lijkt anders wel of Ajax hier langzamerhand thuis speelt in de Kuip, hè?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 Is dat hem? Op de televisie. Goeiedag. Nou meneer Kooswijk, hoe vond u het? Of hebt u inderdaad niet gekeken? Ja, nee, eh, grandioos. Fantastisch. Ik kan niet anders zeggen hoor. Ja, ja, ja ik, ik had gezegd dat ik niet zou kijken. Hè. Maar ik heb wel gekeken. Ik stond er toch. Maar ik moest er staan. Wij moeten dan toezien dat er geen onregelmatigheden gebeuren. Hè. Zijn ook niet gebeurd. Dus ik zeer tevreden over. Eén ja, keer hebben ze mijn pet over mijn ogen gerampt. Zag ik niks meer. Ik dacht, ze willen zeker niet dat ik kijkt. Ja, was een mooie avond. Nou, die uh, Mazena, die Bonizoli, die uh, kunnen nou wel wat anders gaan doen, hè? Mochten maar ijs gaan verkopen of zo. Ja, ik wist het wel, hoor. Dat systeem, hè. Dat natte katsio. Ik had het ze wel kunnen zeggen, hoor. Maar ja, je houdt je bek, hè? Je bent toch Hollander, hè? Nee, Nee, die Krol en die Neeskis en zo, en die Hanegem. Uh, Haan, uh, allemaal geweldig. Eerlijk, eerlijk zou liegen. En dan ja, die Jopie Kruiven. Jezus, Mina, wat een dondersteen is dat ook. Het is jammer dat daar geen Rotterdammer is. Uh, hij komt hier wel eens, hoor in Rotterdam. Ja. Ze dus tegen Feyenoord, moet dus, <coughs> we, we het we daar maar niet over hebben, nou. Ja, was een mooie avond, ja. Ik heb hem nog geraakt ook de cup. Ja. Persoonlijk zou ik hem niet moeten hebben, hoor. Wat een kring Vol met deuken. Maar toen wij hem hadden, was hij netjes. Maar ja, Amsterdam is een beetje ruw, hè. Ja. Ik heb ook nog een kleine, kleine moeilijkheid gehad, hè. Ik stond daar om die karretjes af te scheuren, hè. Die valse karretjes... Daar zat er geen karteltjes aan. Dat wist ik. En opeens uh, kreeg ik er een. Hè. Ik zeg: hé hey, vader, daar ga je zomaar niet weer ruim maken dat je wegkomt, was het meer van Praag. Ja, altijd een beetje slordig in zijn zak gehad, waren die karteltjes eraf gegaan. Hè. Hij zegt: Ik ben van Praag. Ik zeg ik ben Kruiswijk. Ga uw gang heer. Toen was dat ook weer een regelte. Ja, was is mooi hoor. Fantastisch Maar ja, nou moeten ze natuurlijk wel even kijken dat ze die wereldcup halen, hè? Ja, dat moet nou gebeuren, hè? Moet ik nog even zien, hè? Want die Argentijn... Dat zijn ook rakkers, hè? Nou, die spoegen, hè? Ja, dat is bekend, hè? Dus dat moet nog eventjes uh, geregeld worden daar, hoor, hè? want tot dusver is er toch maar één, hoor. Die de Wereldcup gehaald heeft. Ja, zo is dat, toch? Ja, nou, ik moet weer eens uh, aan mijn werk, meneer Postum. Uh, uh, uh, uh, Duis, helemaal niet klaar. Ik ga maar weer eens, hè. Ja. Als tegenvanger hiervan hebben we een uh, voetbalvader van, uh, van Ajax... En dan draaien we tot het nieuws. En dan zie ik we aan de andere kant van, uh, van het journaal. En wie was het dan? Wie heeft je gesproken in Binnen? He? Wie was het dan? Was het een meneer met blond haar? Met een snor? Met een snor, meneer. Ben. Heette die meneer Ben?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 En wat gaat meneer doen? Meneer gaat tegen gewoon binnenhalve binnenhalvekamp zeggen dat meneer last van zijn enkels hebt. Dat had je toch niet kunnen zeggen. Wat, heb, heb oom Ben nog gezegd dat je terug mocht komen dan? Nee. Weet je, dat papa bijna moet huilen van jou. Ja. Ja, en hoe gaat papa zich hier weer, weer uitwerken? Weet je, dat tante Gien en oom Ben